De ontruiming begon. Beelden van kleine jongens en leren jeks. Helmen op die met stenen gooiden. Massa schreeuwende jongens. meisjes, mannen. Oprukkende ME wegrenden. Een stenen gooier die werd ingerekend. Door Radio Stad werd daar later schande van gesproken. Hij had dat niet mee kunnen voelen. Op zo'n ogenblik wist hij zich geweldig rechts... ondanks de woede van Nicolien die het helemaal met Radiostad eens was. Die met stenen gooide vroeg om een pak slaag. Pas toen hij details gehoord had over agenten die er in wilde woede op lossloegen, natrapten, een liggende man nog eens een schop gaven, merkte hij dat hij geneigd was de politie als een rechtvaardige, wrekende macht te zien en dat hij moeite had om zo'n bericht te geloven. En toen hij het wel geloofde, omdat hij het wel geloven moest, wilde hij het als een excess zien en bleef de ingeroeste neiging om de autoriteiten te verontschuldigen. Als Hitler het wist, zou hij het nooit goed vinden, die reactie. Hij nam aan dat dat het onverwoestbare restant van zijn vertrouwen in de rechtvaardigheid van zijn vader was. In ieder geval ergde hij zich godsgruwelijk aan het simplisme van zo'n radiostad, die Polak, toch een verlegen, onzekere, bange man, domweg voor fascist uitmaakte... De jongens die met stenen gooiden collectief als slachtoffers van de woning nood voorstelden en onmiddellijk met oplossingen aankwam die ook onmiddellijk te weerleggen zouden zijn als ze de moeite deden om na te denken. De moeders keerde zich pas tegen de autoriteiten toen hij een panzerwagen tegen het pand zag aanbeuken en een gaten in zag slaan. Pas op dat ogenblik wist hij dat hij naast dat gebouw stond en naast de enkeling die tot het eind toe bleef, uit een soort trouw, niet om het voor zichzelf op te eisen. Misschien was hij daarom ontroerd toen de deur werd opengebroken en iedereen rustig aan tafel bleef zitten. En vooral toen de commandant van de ME na enige rommel binnenkwam, zijn vizier omhoog draaide, de aanwezigen groeten en rustig luisterde naar een verklaring die door een van de jongens werd afgelegd. En u de commandant? En goeie afgelichting. Ja. Wij uh, hebben nu onze tijd gestreven, alle Ja, ja. dat is die mag er ook uit. Dat het goed nee. Op dat ogenblik... vergat hij zelfs het gebouw even. Zei het maar heel kort. Hij vond het prachtig. Of hij wilde of niet. De wereld mocht één grote ellende zijn. De mens was goed. Een merkwaardige reactie... ...die hij niet graag... ...openlijk voor zijn rekening had willen nemen. Hij had dat ook niet moeten proberen. Nicoline zou razend geweest zijn. Voor haar was het duidelijk dat alle schuld bij de autoriteiten lag. Waarschijnlijk zou ze intuïtief hebben aangevoeld... ...dat hij met die onderwoering de autoriteiten wilde terughalen tussen de mensen. Sinterklaas deed ook mee. Kennelijk van de kant van de politie een poging om de spanning wat te breken. Of dat ook lukte? Dat vind ik toch wel weer aardig van de politie. En dat vond hij nu juist allerminstaardig, een misplaatste grap waar hij met weerzin naar keek. Want met de vernieling van een gebouw en het wegjagen van mensen uit hun huis maakt men geen grapjes, ook niet als dat onvermijdelijk is. Ook die reactie kon hij overigens wel, hij leidde tot zijn ingekankerd vertrouwen in de autoriteiten. Een rechtvaardig bestuurder was zich gelijk bewust van het leed dat hij noodgedwongen aandeed. In zulke mannen wilde hij blijkbaar geloven dat hij zich tenslotte naast zo'n gebouw opstelde... en naast de enkelingen die hij aardig vond... was de les die hij pas later geleerd had... een verwarvenheid van zijn beschadiging. Mevrouw Tulp, gesteld dat we u zouden nemen... zou u dan 1 januari al in dienst kunnen treden... Of eigenlijk dus pas 5 januari. Ja, dat kan wel. En laten we afspreken dat ik u in ieder geval tussen kerstmis en nieuwjaar opbel. Bent u dan thuis? Ja. Dan bel ik u thuis. Ik, ik breng u wel even uit. Dag. Tot ziens. U vindt het verder wel? Ja. Dag, mevrouw Tulp. U hoort dus van me. Dag, meneer koning. En? Geweldig. Ja, Zet ik maar aan Klaasje, denk Ja, precies. Precies, Klaasje. Hoe is dat mogelijk? Dus je zou wel met haar kunnen opschieten? maar zeker. Daar ben je zeker van? Ja, volkomen. Dan nemen we er maar. Zal ik haar dan niet even achterna gaan? Ze ja, dus is nu nog in het gebouw. Nee, nee, nee, nee. Zo gauw is dat ook weer niet. Maar jij vindt het toch ook wel goed... Het gaat erom dat jij met haar kunt opschieten. Bovendien lijkt ze me slim genoeg, in ieder geval voor dit werk. Um, waar nou, zetten we dat? Nou, bij mij. Waar zou dat moeten zijn? Tussen mij en, en Tjitske in? Laat eens gaan kijken. Nou, hier? Dan zit ze wel met haar gezicht naar de ramen en met haar rug naar de kamer. Dat lijkt me niet ideaal. Bovendien zullen jullie wel veel moeten overleggen... en dat lijkt me voor Tjitske geen grapje. Nee... Um, en als we een bureau bij dat van Sien zetten. Zoeken jullie een plek voor die nieuwe kracht? Ja, maar dit is geen oplossing, want dan zal je zien met het probleem op. Wat zou zien op mijn plaats moeten gaan zitten en ik op die Nee, Sin leggen <laughs> Ik wil het best doen hoor, als er geen andere oplossing is. Weet ik, maar we zoeken eerst naar een andere oplossing. En het bureau van Beerta, de kamer van Richard? Dat heeft Lien nu niet meer nodig, nu zou je dokter Rauwe. bureau van Beerta? Ah. Is Richard er? Daar zou heel goed kunnen. Jullie gaan hier toch niet weer iemand zetten, hè? Daar zou ik wel ernstig bezwaar tegen maken. Het is hetzelfde probleem, alleen heeft Richard er dan last van. Dan overleggen we alleen als Richard er niet, is. Zo werkt dat niet. Het kleine kamertje op de derde verdieping naast de trap. Ja, waar Bart voor die ziekwetse toevlucht nam. Daar zou het bureau van Beerta nog kunnen staan. Ze zou ook aan het bureau van Bart kunnen zitten. Als het bureau van Beertijd staat, is het duidelijker dat het van ons is. Ja, moet je dat dan niet eerst aan meneer Balk vragen? Ik zal Balk meedelen dat ze daar zit. Als ik het vraag, en Rentjes hoort ervan, dan geeft het aan Rentjes. En als Rentjes er nu voor die tijd beslag op ligt? We zullen Hans vragen om er een papier op te plakken, Hans. Hé. Hey. Ja. ...zou jij papier willen maken... Uh, ...zo groot ongeveer... ...met daarop... ...dependance volkscultuur... ...en dat op de deur van het kleine kamertje boven vast uh, ...wacht even... ...wat moet erop staan? Dependance volkscultuur... ...de... -pandance... ...volkscultuur... ...cultuur... ...en dan op het kleine kamertje... ...kan dat vandaag nog? Ja, dat kan nog wel, ja... ...dank je... het is winter... <laughs> Hé, hey, ah. dag Tom. Hé, hey. hallo. Hallo. Mag ik u misschien mijn vriendin voorstellen? Flair van Aasselt. Koning. Oh. Uh, Gert, ik help je volgende week met het versjouwen van het bureau van Beerta. Uh, We komen toch niet ja. ongelegen? Jij komt nooit ongelegen. Ga binnen. We hebben net een antropoloog gehad... die voor ons interviews gaat afnemen bij een aantal carnavalsverenigingen. Interessant. Ken ik haar? Carla Tulp? Ken ik niet. Ze is ook van de VU. Maar daarvoor kom je niet. Ga zitten. In de tijd hebt u... ...heb je me een paar kaartenbakken met fiches over rovers laten zien. We zouden die graag eens doorzien als dat mogelijk is. Tuurlijk. De bakken met rovers. Boks is er. Zal ik even helpen? Nee, het gaat wel. Maar als jij de deur even achter me dicht wil doen... Ik ben namelijk begonnen aan een artikel voor jullie bulletin. En Fleur is bezig met een boek over rovers. Er is toch geen bezwaar tegen dat zij ook gebruik maakt van jullie gegevens? Nee, natuurlijk niet. Het lijkt meer dan het is hoor. Het is ongelooflijk! Kunnen we hier blijven zitten? Als je er geen bezwaar tegen hebt dat ik intussen wat eet? Als dat jou niet stoort? Niet in het minst. Moeten jullie niet eten? Wij eten nooit tussen de middag. Heel gezond. Ik wilde nog iets vragen, als dat kan. Nou? Ja. Ik heb een brief gehad van Balk of ik zitting wilde nemen in een wetenschapscommissie van jullie instituut. Maar Jacobo heeft zo'n verzoek niet gehad. Kan er een vergissing zijn gemaakt? Onze commissie werd opgeheven en door een commissie voor het hele instituut. En daar zijn alleen appel en jij voor gevraagd. Maar ik weet van jullie vak veel minder dan Jacobo. Dat is niet van belang. Als jij een appel erin zit, dan kan het hoofdbureau tegen de minister zeggen dat we gecontroleerd worden. Jullie zijn allebei hoogleraar. Dat is het enige wat ze interesseert. Maar dan zou jij me toch moeten coachen. Tuurlijk. En kost me dat veel tijd? Mm, ik kan me niet voorstellen. En dan nog iets. Voor dat artikel in jullie tijdschrift wilde ik een hoofdstuk uit een post-opografisch onderzoek publiceren. Is dat iets wat voor jullie interessant is? Wat? Moet ik me daar precies bij voorstellen? Daarvan heeft Stone een hele bruikbare definitie gegeven. is hij Stone? Lawrence Stone. De boeken van Cobb zijn daar een goed voorbeeld van. Hmm. En mijn vorige publicatie, die jij nog in het bulletin besproken hebt. Wanneer was dat ook weer? 1976. Je hebt daarin ook nog een aantal desiderata voor verder onderzoek geformuleerd. Ik zie het, ja. Je vroeg je, meen ik, onder meer af of de vereenzelviging van de rovers met de duivel in de verhalen die over hen in omloop zijn een politiek wapen was, zoals in vroeger even de beschuldiging van toverij. Ik vond dat een heel interessante suggestie. Omdat die verhalen dan ontdaan worden van een mythologisch ballast en tegen een rationele maatschappelijke achtergrond geplaatst worden. Waar hou ik van? Ja, ik ook. Het zal alleen moeilijk zijn om dat hard te maken. Dat zal moeilijk zijn. Maar wat ik wel gevonden heb, is dat die rovers een eet aflegden op de duivel. Dat is natuurlijk ook heel mooi. Dat deden ze dan met een dode hand, waarin ze een kaars aan staken? Prachtig. Dat interesseert ons. Hebben jullie daar misschien ook iets over? Hm, mm, dode hand. Hm, de hand? Misschien mm, dieven vinger? Mm. Diepe vinger, juist. Yes. Dank het oneerlijke luiten. Lien, dat hebben we toch? Zal ik het even opzoeken? Nee. <coughs> ik vind het wel. Ik denk dat het in 4-3 staat. Verhouding eigen groep, andere groepen. Ja. <coughs> uh, 4-3. Hier heb je alvast wat. Uh, Lien, ik heb het. Dank je Interessant. Ken jij dat? En dan het handwerkenboek natuurlijk. Heb je daar al gekeken? Ik heb nog nergens gekeken. Wat is dat voor een woordenboek? Het handwerkenboek is de belangrijkste bron voor dit soort dingen. Het is totaal verouderd. Je moet er dus mee oppassen. Maar er is niets anders. Huh? Je kunt wel binnenkomen. Zien. Eh. En het WNT natuurlijk. Dat moet je eigenlijk eerst raadplegen. Wat is het WNT? Het woordenboek der Nederlandse taal. De mooiste bron die er is. Ogenblik. Huh? Je had mij nodig zien? Nee, het komt straks wel. Ja, nu ook wel. Nee, ik heb echt geen Heb je er nog aan? Ik dacht het wel. Anders zoek ik nog wat verder. <lacht> Hebben jullie ook iets over de beul? Over de beul?